6 uur geweest hier bij ons bij Radio Els en natuurlijk ook bij Radio Emma Loort. En dan is er geloof ik nog een middelhoogzender op de 675 die het programma doorstuurt. En natuurlijk bij Jansie Sikaak op de 1476 kHz. Dag van show en je hoort, de Elsplaat voor de hele week hier bij ons bij Radio Els. Memories van Earth Fire. Even klokken voor de dames en heren. De komende Kom, kom, kom, kom, daar gaat ie weer. Af. Dat is niet helemaal waar deze week in ieder geval, want gisteren waren we de wezen omstandigheden niet. Nou, wat waren dat voor omstandigheden? Ik ben gewoon heerlijk in slaap gevallen. <lacht> Na een nachtje doorhalen is dat natuurlijk niet zo gek, maar ja, toen komt de wel een beetje in het gedrang. Dus ik schrok wakker om, uh, hoe laat was het? Kwart over zes. Ik denk, ja, nou hebben we hebben weinig nut meer, dus uh, die afwas die laten we maar even staan tot woensdag. En vandaag is het woensdag, hè? het is 12 februari 2020. Oh, daar komt Els al met de zaag. <lacht> Ja ja ja ja ja. Els kom even de week door midden zagen met die grote zaag die we hier hebben bij Radio Els. Uh, wat gaan we doen allemaal vandaag? Nou, de bekende dingetjes. Ik heb wat nieuwsfeitjes voor je opgezocht aan het eind van het programma een overzicht van de tv-programmas natuurlijk op primetime zoals dat netjes heet. En uh, we gaan eens even kijken, uh, zo rond de klok van kwart voor zeven, welke storm er nu weer op ons af gaat komen en welke naam die draagt. Ja, als er een storm komt natuurlijk, maar het blijft toch wel een beetje onstuimig weer hoor, vind ik. Alhoewel, vandaag uh, viel het eigenlijk allemaal wel mee. Ik heb de zon nog gezien en we zijn al heerlijk eigenlijk een beetje binnen dan althans. Plantjes aan het volkweken voor de moestuinen. He, ja, die tijd komt er straks weer aan hoor. Dan eten we weer lekker Davy's stampot uit eigen tuin zoals dat heet. Zover is het nu natuurlijk nog niet. En wat hebben we voor de muziek staan, Els? zal we eens even gaan kijken? Oh, wacht eens even. The Talking Heads, Joris Kess, Loland Trio in het kader van het carnaval. Candlewick Queen, Catapult, Triumvirat, Tom en Mick. Ja, ja. René, Shaki, Gram ook al in het kader van het carnaval. Annemarie David van het Songfestival van 1973, misschien ken je die nog wel. Nou, mooi plaat hoor. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden 1970. Hier is Christy in je radio en het heet allemaal Yellow River. Goedenavond, je luistert naar de Show. Laat van 40 jaar geleden hoorde Yellow van Christie uit 1970, heerlijk plaatje hoor, ja ja. Voor omroep BNN-Vara was het geen optie om door te gaan met de Wereld Draait Door zonder presentator Matthijs van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk maakte vandaag bekend te stoppen als presentator van het actualiteitsprogramma en zegt in een gesprek met een krant dat hij het niet gek vindt dat zijn keuze ook het einde van de Wereld Draait Door betekent. BNN, BNN Vara kon zeggen, je naam staat niet in de titel, dus we gaan er vrolijk mee door. Maar ze zeiden, zonder jou geen DWDD. <laughs> ja, DD, dat staat bij mij ergens anders voor, maar dat is weer een ander verhaal. Op de vraag of niemand zijn plek had kunnen innemen, zegt Van Nieuwkerk. Natuurlijk, alleen mag degene er nu ook een nieuw programma bij bedenken. Dat is nog veel eervoller. Wij zijn bovendien genoeg gekopieerd. Het wordt tijd voor een sprankelend nieuw uitzicht. Er is talent genoeg. Van Nieuwkerk stopt na 14 jaar met de presentatie van De Wereld Draait Door. De laatste uitzending is op 27 maart. Vanaf volgend jaar gaat de presentator een reeks avondprogramma's maken. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Ava Show. Houd het je op dat de zon vellend schijnt. Als de rook om je hoofd is verdwenen.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 Dat je eet bij het ontbijt. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. O, nou, misschien is die rook wel van de aardappels he, waar je aan zit. Als die rook om je hoofd is verdwenen, dan kun je ze eten. Want dan zijn ze een beetje afgekoeld natuurlijk. Vorige week nog in het nieuws bij Radio Els Boudouin, de grote 1972. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ja, hij schijnt tegenwoordig. Uh, Last van zenuwen en stress te hebben als die op moet treden. Maar ja, dat is niet zo gek als je natuurlijk de respectabele leeftijd van 75 hebt bereikt. Radio Els, uh, 558 niet meer natuurlijk, Radio Emma Lord en Jan Chicago op de 1476. Goedenavond, je luistert naar de Ravenshow en wij gaan hier lekker door met gezellige songfestivalmuziek uit 1973. Ja, En ze won er hiermee hoor, Ja, ze won het songfestival toen. Annemarie David en het prachtige Tute Reconne Trois. Dans les rêves de l'enfance, dans les rêves le maître a puni dans la gare où commence la première aventure de la vie dans celui qui Jaren 70 toen het Zonfestival nog echt iets voorstelde. Hè? Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Annemarie David reconne. Met dat heerlijke orkest erbij. Zo ging dat vroeger. Volgens Pharma Defense Force, dat is kortweg de FDF, zullen duizenden boeren volgende week, woensdag 19 februari, weer met tractoren naar Den Haag komen. Mark den Hoeven, de voorzitter van het FDF, zegt in gesprek met Nu.nl dat de boeren opnieuw actie gaan voeren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Vorige week werd bekend dat er een half miljard euro geïnvesteerd wordt om de boeren in de buurt van natuurgebieden die stallen met een grote stikstofuitstoot hebben uit te kopen. Boeren die dat niet willen kunnen met geld geholpen worden om hun stallen te verduurzamen. Het protest zal volgens Van den Over opnieuw op de Koekamp of op het Malieveld zijn, maar eerdere boerenprotesten ook al plaatsvonden. De vorige boerenprotesten leidden tot lange files in heel het land, opdat de boeren massaal met de trekker over de snelweg naar Den Haag reden. Ook leidden de acties tot een beschadigd Malieveld. Maar de boeren die hebben beloofd die schade zelf te herstellen. Of het inmiddels gebeurd is, dat maakt dit nieuwsbericht niet duidelijk. Zeg, het is bijna carnaval. Of het is al geweest, ik hou me daar niet zo mee bezig. Ik weet alleen dat het altijd in februari is. Dus maar een carnavalsplaatje, hè? Ja, ja. Radio Els. Ferry den Hartog. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik keek, ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders naar. Ik keek ergens anders naar, ik heb niks gezien. Ik had een nieuwe wagen en ik reed een straatje rond. Toen stak er plots wat overal, het was ze lief en blond. Ik keek eens naar de benen van het mooie wicht. En zonder het te zien reed ik toen door het rode licht. Toen ik dat had gedaan, hield een agent me aan. En toen die vroeg hoe is het gebeurd, toen zei ik heel spontaan. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders na. Keek ergens anders na. Keek ergens anders na. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik keek ergens anders na. Keek ergens anders na. De scheidsrechter die blies een keertje aan je noor. Hij was zo van de zenuwen, het zweet stond in zijn boord. Het stadion dat joelde, het was een helskabaal. Toen liep hij in zijn zenuwen tegen de linkerpaal. Er werd een kool geschoord, hij werd zo wat vermoord. Want toen een ieder riep hij zit, toen klonk zijn stem gesmoord. Ik heb niks gezien, ik, ik heb niks gezien, ik ben ergens anders na. Ik heb ergens een keertje op z'n vier hoog. Hij zeende daar de ruiten af, het klusje was haast droog. Maar toen ontdekte hij daar, door het schone glas, een juffrouw in een badkuip die daar aan het baden was. Dat vond ze niet zo net, ze gaf de trappen zet. Terwijl hij naar beneden viel, toen gilde hij nog net. Ik heb niks gezien, ik heb niks gezien, ik heb ergens anders na. Ik heb ergens anders. Ja wij houden rekening met alle luisteraars hoor, ook die niets gezien hebben. Trouwens, pas geleden uh, hoorde ik morgens vroeg op, de, op Radio 1 een interview met een uh, andere carnavalsmaker. Die had ook een nieuwe carnavalsplaat gemaakt, dat er uh, vaak dubbelzinnige opmerkingen in zitten. Hè, of een dubbele betekenis. Nou, dat is van deze ook natuurlijk weer van toepassing. gram met 1971. Ik heb niks gezien. We zitten in de 70-jarige muziek, maar dan gaan we nu even veranderingen brengen. Hoor. We gaan naar de 80's toe, 1982. En wat een heerlijke plaat is dit. Daar word ik zo vreselijk vrolijk van. Dat is echt onbegrijpelijk. We hebben het hier natuurlijk over Renee hier in de Af Show. en High Time He wins. Zij is bij het afscheid van Radio Els. Ja, we zijn er dan wel en dan niet. Maar toen, de afscheid van de middengolfzender, de 1485, een van de laatste platen die ik draaide. Ja, high time, he went Ferry de toch. Nou ja, we blijven hier nog wel eventjes. Het is nu uh, 7 voor half 7. We zitten hier tot de klok van 7 uur met wat muziek, en wat nieuwtjes en wat feitjes. En straks om half 8 hebben we ook nog eens een keer een blik in het verleden wat er toen gebeurde. Een zachtgekookt ei op je bord toveren is niet zo eenvoudig als het lijkt. Een minuut te kort of te lang in het water kan een groot verschil maken. Ooit geweten dat er manieren zijn om uit te rekenen hoe lang een ei moet koken voordat hij in jouw ogen althans perfect is. In kookboeken valt sinds jaren dag te lezen dat je een ei tussen de 8 en 10 minuten moet koken om een hardgekookt ei te krijgen en voor een zachtgekookt ei staat 4 tot 5 minuten. De precieze tijd is echter afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte en de temperatuur van het ei, de temperatuur van het water en zelfs van de luchtdruk. Ja, ja, ja, het is niet zo simpel. Maar allereerst, wat is het perfect zachtgekookte ei? Dat is natuurlijk heel persoonlijk, verteld. Huub Oudshoren. Hij is chef-kok en bestuurslid van de stichting Wereld Eidagen. Maar culinair gezien is het perfect als het eiwit gestold is en het eigeel nog vloeibaar. Dit effect wordt mogelijk gemaakt doordat eiwit en eigeel op verschillende temperaturen stollen. Het eiwit namelijk bij 67 graden en het eigeel pas bij 80 graden, zegt Oudshorn. Hij geeft ook les in eierkoken aan de TU in... Eindhoven En dat doet ook docent Halmjart Mulders. En dat doet hij jaarlijks een practium, practicum aan masterstudenten... waarin zij berekenen hoe ze het ultieme zachtgekookte ei krijgen... en dit vervolgens ook in wedstrijdverband in de praktijk brengen. Een deskundige jury, vorig jaar bestaande onder, bestaande onder meer uit Oudsoorn... bepaalt tot slot, slot welk ei het beste is. Ja, mensen maken zich overal druk over, ook over... Uh, eieren koken. Maar ja, goed, het, het is allemaal niet anders. Hè? Oh, daar komt die zaag weer. Die hebben we al lang gehad. Die moeten we helemaal niet hebben. Uh, wat gaan we doen? Oh, wacht, ik heb hier nog een mooi muziekje voor je uit 1968. Somebody taking Maria away van Tom en Mick. Oh jee, oh jee. Somebody's taking Maria away. When I first met Marie I miss them all Dus dit liedje zit af te vragen, zou ze alweer gevonden zijn? Want in 1968 werd Maria gestolen, volgens Tom en Mick. Ja, toen hadden ze natuurlijk nog geen andere Dus toen deze maar via een gramofoon Een heerlijk plaatje hoor. Somebody's taking Maria Away van Tom en Mick. Radio Els. Ferry den Hartog. Radio via de webstreams. Radio Emmeloord natuurlijk ook via de middengolf 12.24 dacht ik. Dan worden we ook nog ergens uitgezonden op de 6.75 heb ik begrepen inmiddels. En natuurlijk bij Jansi Kago op de 14.76. Ja, we hebben heel wat uitzendkanalen zoals dat heet. de the Triumvirate met Waterfall uit 1979. En het is half 7, dat betekent dat het hier weer tijd voor is. Pardon. is trouwens Getty, dat is de eerste zangeres van Tietzin, in. Dan weet je dat ook weer. Die heeft dus het Songfestival uh, uh, liedje gezongen, waarmee Nederland destijds won natuurlijk. Daar is Els met thee met een flinke scheut rum erin. Uh, extra scheut rum, want er is een griepepidemie en daar moeten we natuurlijk uh, geen last van hebben. Uh, uh, uh. <coughs> Ik heb er al last van. Uh, het is vandaag 12 februari en dat is de... 43ste dag van het jaar en er komen er nu nog 323. Wat gebeurde er allemaal vandaag? In 1929 brandde het stadhuis van Leiden af. En vandaag in 1993 vond de gruwelijke moord plaats op James Bulger. Twee jongens van 10 jaar oud ontvoeren, martelen en vermoorden een peuter van 3 jaar oud. Het is echt ongelooflijk. En in 2019 dan vraagt de speelgoedwinkelketer Intertoys Seussiansen van betaling aan. Ja, toen ging het, het gaat steeds slechter hè, met de, de detailhandel, iedereen koopt online en zo tegenwoordig. Het vrachtschip De West Aleta met een lading van 15.000 vaten wijn die vergaat voor de kust van Terschelling. Schelling. Dat gebeurde allemaal in 1920 vandaag. En het bergen van de wijn dat neemt negen maanden in beslag. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want ik denk dan die bergers <laughs> af en toe een beetje dorst kregen natuurlijk bij het zien van al die wijn. In gebruikneming van Radio Vaticana door Paus Pius XI. Dat gebeurde vandaag in 1931. En de zendinstallatie die was ontworpen door Gugliomo Marconi. Ja, echt waar. En nog een zeezenderbericht uit 1962 vandaag. De Deense overheid die legt beslag op een van de zendschepen van de zeezender Radio Mercour. Die was, dacht ik, voor, uh, voor Zweden. Hoor. Was dat, dacht ik. Ja. Paus Pius de elfde, die werd vandaag gekroond in 1922 en dan gaan we naar de sport toe. Het Zwitsers voetbalelftal, die speelt vandaag in 1905 de eerste officiële interland uit zijn geschiedenis. In Parijs wordt wel verloren met 1-0 van Frankrijk. En daar zijn ze weer, de... Oprichting van voetbalclubs. Ja. Vandaag in 1944 was de oprichting van de Colombiaanse voetbalclub Deportivo Pereira. En er werd ook nog een volleybalclub opgericht vandaag in 1964 in België. En dat was de Knak Rooselare. Kees Verkerk, hij werd vandaag wereldkampioen in 1967 tijdens de wereldkampioenschappen hardrijden op de schaatsen in Oslo. <tie> In Amsterdam wordt de eerste tentoonstelling van de rijwiel- en automobielindustrie geopend. En dat was allemaal in 1904. Het DNA-profiel van de Nederlandtaler is in kaart gebracht in 2009. Daar hebben ze het al lang over gedaan, want die Nederlandtaler is al uh, lang uitgestorven, natuurlijk. Ik kom niet uit met mijn tuentje, geloof ik. Nou, dan moeten we hem even opnieuw starten. Ja, dat kan wel hoor. Dat doen we gewoon zo. Nog even naar de weersextremen toe. Het laagste etmaal gemiddelde was in 1929, min 12,7 graden. De hoogste etmaal gemiddelde temperatuur was in 2002, toen werd het 11,4 graden. De laagste minimumtemperatuur alweer in 1929, min 18,1 graden. Ongelooflijk, ik heb mijn oma wel eens over die winter gehoord vroeger. Beste mensen is er niet meer, maar ze hebben er nog wel over verteld dat ze zo de overkant van de rivier kon lopen en zo. De hoogste maximumtemperatuur was in 2002 13,3 graden. Het zonnetje scheen het langst in 1999 en 2008, namelijk 8,9 uur. En de langste neerslagduur, maar liefst 21 uur. Het is dus maar drie uurtjes droog geweest in het etmaal. Dat was allemaal in 1963. Ik dacht dat dat zo'n strenge winter was, maar het heeft toen toch ook wel geregend. Dan gaan we lekker door met de twee leuk. En wat vind ik dat prachtig, alle Want ik ben zo'n fan van deze groep, hè? Ja. Uit Leiden vandaan, uit 1975 en uit 1976. Katapult. Twee leuk. nu, nu, nu. nu. Zo weer middels hier bij Radio Ameloord en Radio Els en bij Jan Chicago 1476 m in de avershow met ondergetekende Ferry de Nartigjorden en twee leuk like, Band en remember september allebei natuurlijk van Kattenbult. Ik heb eigenlijk nog een nieuwsbericht maar daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> ik heb veel meer zin in deze muziek. Ja ja ja ja, ja. 1974 en dit weer een prachtplaat, een persoonlijke favoriet van mij. Candleby Green, Who Do You Think You Are? Just the guy De gewone staat om er zo meteen weer een keer te draaien hoor. Zo mooi vind ik deze plaats. Ja. <laughs> Hoe Do You Think You Are van Gendelwick Green uit 1974. Een vuurwerkbom die dit weekend de lucht is ingegaan in de Amerikaanse staat Colorado gaat de boeken in als het zwaarste stuk vuurwerk dat ooit in de lucht is afgegaan. Dat meldt AP maandag, ik weet niet wie AP is, hoor, maar goed. Het gevaarte woog maar liefst 1270 kilo en vloog bijna 700 meter de lucht in voordat een enorme ontploffing plaatsvond en de lucht rood kleurde. Het vorige record stond uit 2018 en stond op naam van een vuurwerkbom die gelanceerd was in de Verenigde Arabische Emiraten. Die variant was bijna 200 kilo lichter. Het duurde meer dan zeven jaar voordat de vuurwerkbom klaar was voor gebruik, vertelt Tim Boorden die meewerkte aan de ontwikkeling. In 2019 werd een eerste poging om het record in handen te krijgen uitgevoerd, maar die mislukte doordat het vuurwerk prematuur afging. De mortier die verantwoordelijk is voor de lancering, die kreeg toen de volle laag. Ja, de vuurwerk blijft gevaarlijk. Het wordt hier in eh, Nederland verboden met auto-nieuw. En dan mag je van denken wat je wil, maar ik ben daar blij mee. Ja. Hier ben ik ook erg blij mee als hij dat niet doet. Trouw niet voor je veertig bent. Trouw niet voor je veertig bent. En alle geheimen van het huwelijk kent. Heus, het is nog niet te laat. Als je naar je vierde stuk 66, want sinds 1966 zijn er natuurlijk honderdduizenden, misschien wel miljoenen huwelijken geweest. Loland Trio, lekker carnavalsplaatje. Trouw niet voor je 40 bent. En dan gaan we eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen vanavond en morgen. Vanavond nemen de buien in aantal af en ook de activiteit. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land en lokaal komt nog hier en daar een bui voor. Later in de nacht neemt de bewolking van het zuidwesten uit weer toe. De minima variëren lokaal van min 1 in het noorden tot 4 graden in het oosten. Er is in het noorden en het oosten een kleine kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De zuidwesten de wind is matig aan de zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Gedurende de nacht draait de wind naar zuid. Morgenochtend is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het enkele uren regenen. Met name in het oosten en noordoosten kan ook even natte sneeuw vallen. Ja, het is nog steeds winter natuurlijk. In de loop van de middag en avond trekken enkele stevige buien van west naar oost over ons land. Hierbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Halverwege de avond wordt het vanuit het westen uit op steeds meer plaatsen droog en klaart het tijdelijk op. De maximaal loopt uiteindelijk van 4 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. Tijdens natte sneeuw daalt de temperatuur in het uiterste oosten en noordoosten lokaal tot circa 1 graad. De wind draait in de ochtend naar zuidoost en neemt toe naar matig tot vrij krachtig aan zee en op het IJsselmeer naar krachtig tot hard 6 tot 7 bovooi. In de middag draait de wind van het zuiden naar zuidwest en neemt af naar matig en aan zee en op het IJssel meer naar matig tot vrij krachtig. En in het noorden naar zwak tot matig. Snap u het nog? Ik niet. In de avond draait de wind overal naar het westen. Kijk, dat is tenminste duidelijk. Dan nog even de activiteitencijfers, de rapportcijfers althans. Het barbecue krijgt een 2 morgen, het fietsen ook een 2, het golf weer een 2. Dus blijf maar lekker binnen, zou ik zo zeggen. Het vissen, dat gaat nog wel. Een zesje en meneer Hans Bank zijn wandelweer krijgt een vijf zo op. Door met de muziek, zo hoort het ook in de avondshow van een prachtplaat. Hier is de Nederlandse formatie Joors Kess en Nightingale. George Cass denk je natuurlijk aan één zanger of zoiets, niets is minder waar, het is echt een groep hoor, een Nederlandse formatiemalist uit 1969. De formatie George, Cass en Nightingale. We gaan even snel door, anders komen we niet helemaal uit. Oh ja, ik dacht ook wel, wat blijven jullie toch? Ze zijn er hoor. De <laughs> Talking Heads zijn gearriveerd hier in de Studio. Het is uh, 9 voor 7 en we gaan even naar de Slippery People. Het komt allemaal uit 1985. Zometeen de tv-programma's. I'm you Tijd voor het programma nog even een overzicht wat we allemaal primetime kunnen zien op de televisie vanavond. Op Nederland 1 Nationale om 8 uur, om 5 voor over half 9, Seven Worlds, 1 Planet, om half 10 doorbakken en op 1 begint om 10 voor half 11. Per secondenwijze begint om 5 voor 8 op Nederland 2, historisch bewijs om half 9, knappe om 5 over 9, om nieuwsuur begint om half 10 en andere tijden om kwart over 10. Op Nederland 3 hebben we om half 8 de First Dates. Dit zijn wij om 5 voor half 9. De Magic Mountains om kwart over 9. En Agenten in opleiding om kwart voor 11. GTSD op RTL 4 om 8 uur. Help mijn man is een klusser om half 9. De zwakste schakel om half 10. En Jinek om kwart over 10. Horror huurders en huisjesmelkers dat komt iedere dag om half 8 op RTL 5. In overtreding om half 9 voor de rechter om 26 minuten over 9, wat een tijd En 24 uur in de AR om 6 voor half 11. En Lingo begint natuurlijk weer om 8 uur op SBS 6. Down met Johnny om half 9. ADHD, Dennis om half 10. Hart van Nederland om half 11. Weer.nl om 5 voor 11. En Show News om 11 uur. En RTL 7 heb weer de hardcore Pan om 8 uur. En Veronica heeft natuurlijk weer de Big Bang Theory om 8 uur. En om half 9, dat zal wel een film zijn... The Girl with the Dragon Tattoo. En dat duurt tot kwart voor twaalf. Ik ga gelijk afscheid van je nemen. Ik heb nog één plaatje. Pia Zadora en Jermaine Jackson. Of net andersom mag je zelf invullen. When the rain begins to fall uit 1984. Luisteraars van Radio Els natuurlijk bedankt voor het luisteren. Radio Emma Lord, luisteraars bedankt. En natuurlijk alle luisteraars in het oosten van het land op de 1476. En ook alle Duitse luisteraars natuurlijk. En wat mij betreft graag tot morgen. Hoi. En dan gaat het helemaal fout, Nou ja deze mag ook worden. <laughs> Ballerina is hier lang zo en